11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Met -gids fm. Ondraagelijk lijden is voor artsen een moeilijk begrip. En moeten de boeken van Louis Couperus hertaald worden. Eerst onder andere het NMS Journaal met Jan van der Putten. Minister Timmermans houdt rekening mee dat het Europese wapenembargo tegen Syrië licht wordt versoepeld. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Volgende week praten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken over Syrië... en die landen zijn verdeeld over het embargo. Timmermans benadrukt dat Nederland tegen versoepeling van het embargo is... maar hij voegde eraan toe dat als de EU-landen er niet uitkomen... het embargo volgende maand helemaal verdwijnt. En dat wil hij ook niet. En daarom houdt hij rekening met een compromis. Het compromis zal ergens liggen in een, wat mij betreft, minieme verruiming... van de mogelijkheid om de zeer precies omschreven de partijen de mogelijkheid te geven de bevolking te beschermen tegen aanvallen... bijvoorbeeld uit de lucht eh, van Assa. Ondernemers zijn dit kwartaal iets positiever over de economie. Ze verwachten dat de omzet en de export iets aantrekken... en ook de ondernemers minder negatief over investeringen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Kamers van Koophandel... en werkgeversorganisaties. Ze denken dat in het lopende kwartaal voor het eerst sinds een jaar de omzet zal stijgen met 5,6 procent. De reden voor het optimisme is onder meer dat de overheid voorlopig niet verder zal bezuinigen. Vorig jaar gingen in Nederland 219.000 werkdagen verloren door stakingen. Dat is tien keer zoveel als in 2011 en het hoogste aantal sinds 2002. Er waren vorig jaar 18 stakingen. De meeste stakingsdagen komen voor rekening van schoonmakers. In de schoonmaaksector werd zo'n 15 weken gestaakt vorig jaar. Ook in het onderwijs werd veel gestaakt. Tegen de norm van 1040 lesuren per jaar. En tegen bezuinigingen in het passend onderwijs. Leraren waren goed voor bijna een kwart van alle stakingsdagen. Voor de vierde nacht op rij zijn in Stockholm ernstige rellen geweest. Die bleven niet beperkt tot de wijk Husbu, maar waren ook in andere delen van de Zweedse hoofdstad. Honderden jongeren stichten brand, plunderden en gooiden met stenen. Vijf mensen werden gearresteerd. De rellen braken zondagavond uit in de wijk Husbu, waar veel immigranten en asielzoekers wonen. Aanleiding was de dood van een 69-jarige man die op straat met een hakmes stond te zwaaien. Hij werd door de politie van Stockholm doodgeschoten. In Bildhoven is het eerste gespecialiseerde borstkankerziekenhuis van Nederland geopend. Het Alexander Monroe Ziekenhuis wil jaarlijks 2000 vrouwen met borstkanker gaan behandelen. Dat moet in de commerciële kliniek veel efficiënter gaan gebeuren dan in andere ziekenhuizen. Vrouwen met onregelmatigheden in de borst kregen na een eerste onderzoek vrijwel directe uitslag te horen. Als er geen weefselonderzoek moet gebeuren, dan is dat ongeveer... Uh, wij denken dat we dan uitkomen op een uur... Als dat wel zo is, moet een weefselonderzoek gebeuren. En dan hoort u in de loop van de dag, voor de avond, of u wel of geen kanker hebt. Ook dan hebben we veel eerder dan andere mensen de uitslagen. En de kliniek in Beeldhoven zegt goedkoper te werken dan algemene ziekenhuizen. Dan het weer. Buien met kans op onweer en hagel. Er is ook zon, vooral aan de kust. Het wordt 9 tot 11 graden. Morgen en in het weekeinde verandert er weinig. Wordt Seedorf de nieuwe trainer van AC Milan. Zometeen weet u meer.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen. Het blijft moeilijk uit te leggen. Iemand op leeftijd tekent een wilsverklaring... dat hij onder bepaalde omstandigheden niet verder wil leven, bijvoorbeeld bij dementie. Maar als het eenmaal zover is en de familie aan de dokter vraagt het verzoek te eerbiedigen... dan kan het niet. Want hoe weet de arts of de patiënt op dat moment ondraaglijk lijdt... en nog steeds dood wil? Daarover praat ik zo met Joost Meubissen. Hij adviseert collega's hierover. En als ik zeg Eline Veren of de stille kracht... dan ziet u het meteen voor u. Van die rijke luishuizen met melancholische hoofdpersonen. Indische, occulte sferen. Hij schreef er prachtig over. En daarna gaat het vandaag over op een symposium. De taal van Coupérez. Wat maakt die zo bijzonder? En moet Juventus de Cup met de grote oren aan Ajax geven... omdat de Italianen doping hebben gebruikt. Daarover debat. En voor een blik op mijn grote oren... Surf naar degids.fm Wordt de Amsterdamse voetballer Clarence Seedorf echt trainer van AC Milan? In de volkskrant staat dat dat gerucht steeds sterker wordt. Bijvoorbeeld in de Gazzetta dello Sport. Aan de telefoon Raf Willems. Hij is voetbalkenner en uitgever van boeken, waaronder Clarence Seedorf, de biografie. Goedemorgen, meneer Willems. Goedemorgen. Maakt Seedorf echt een kans, denkt u? Denk het wel. Waarom? Uh, wel, hij is een... Niet alleen een kind, ook een vriend van het huis, hè? een mens van het huis, want hij is natuurlijk volwassen intussen. En om die reden denk ik dat hij uh, al voldoet aan het eerste. Uh aan het eerste argument dat je nodig hebt om een goede trainer binnen te halen, namelijk de organisatie van het huishouden, zoals ik dat maar zou noemen, uh, van zo'n hele woelige topclub, hè. dat moet je toch onder de knie hebben tegenwoordig. En daar kent hij natuurlijk het hele netwerk. Want ja. hij heeft er tien jaar gespeeld. Hij is iemand die dat heeft doorgrond en hij komt ook naar buiten als een enigszins. Mister Milan zijnde, hè? Dat, dat, dat profiel heeft hij wel uh, uh, gecreëerd ook voor zichzelf de voorbije jaren. Hij is kennelijk al bezig in dus Brazilië ik, om aan een trainersdiploma te werken, meneer Willems. Daar is maar hij ik... mee bezig. Wat voor type coach wordt Seedorf? Heeft u enig idee? Wel, ik denk... Uh naast die organisatie heb je twee andere elementen nodig hè, om te slagen in het eh, toch wel hele moeilijke vak van voetbalcoach anno 2013. En het eerste is natuurlijk eh, de kennis van de tactische en technische evoluties van het wereldvoetbal. En dat gaat bijzonder snel vooruit vandaag. En hij... Hij zit daar goed omdat hij de voorbije tien jaar op dat hoogste niveau heeft gevoetbald. Dat is tegenwoordig een pluspunt vind ik. Maar wordt het een type uh, van Gaal of wordt het een type van... rijkaart? Wat, wat voor type wordt dit? Uh, wel, dan komen we bij punt drie. Je moet ook de psychologie van de speler kunnen doorgronden tegenwoordig. En ik zie in Seedorf iemand die, die twee elementen in zich uh, heeft. Deze man met persoonlijkheid die ook kan voetballen. En uh, zich wil... Uh, ...bekwamen in de geest, in het brein van de mens achter de voetballer. En uh, dat is ook wel een trend die vandaag op geld maakt. Maar bij hem zit dat in in zichzelf, vind ik. Dat is de reden waarom ik het ook vroeger uh, al eens opnam in radiodebatten en zo. En, en tegen de stroom inging in Nederland. De Nederlandse opinie hield niet van hem. Ik verdedigde hem omdat ik in hem een, een, een figuur zag die niet alleen goed kon voetballen, maar die ook het, uh, het brein uh, had om, om wat verder te kijken dan het voetbal. Nou belt. heb ik nog geen antwoord, meneer Willems. Is het nou een Van Gaal of is het een Rijkaard? Um, hij is Seedorf, dat, dat is het helemaal. <laughs> hij is Seedorf en zijn examen, mocht hij het halen, bij Milan gaat zijn, uh, krijgt hij het brein van Balotelli in balans. Want Balotelli is de beste voetballer van Italië. Maar niemand kan met het uh, uh, uh, een ge, beetje geschifte genie uh, dat Mario is uh, uiteindelijk overweg. En als er iemand die bagage bezit om zowel op het hoogste niveau gevoetbald te hebben en te weten wat zo'n voetballer uh, in nood soms uh, ja, nodig heeft om, om toch begeleid te worden en te slagen. En, en Iemand die tegelijkertijd de empathie bezit om, om in zo'n een, een heel moeilijk te uh, ontwarren brein als dat van Balotelli te kruipen, want dat is wel nodig, dan denk ik toch dat het Seedorf kan zijn. En is het dan wel verstandig, club, meneer Willems, is het verstandig uh, van Seedorf om meteen bij zo'n grote club te beginnen? Moet hij niet eerst ergens de jeugd gaan trainen of een subtopper? Uh, dat weet ik niet. Ik, ja, Zeedorf, hij moet zichzelf natuurlijk niet meer gaan opstellen hè, als hij daar coach zou zijn. Maar je hebt toch het voorbeeld, Guardiola dat een beetje in dezelfde lijn ligt als dat van hem, mocht hij het nogmaals, mocht hij het worden. Iemand die uh, op 37-38 leeftijd als uh, speler van het huis, die dat 10, 12 jaar geweest is en eventjes de deur uit gaat, Um, vrijwel onmiddellijk uh, de leiding krijgt over de A-selectie bij, bij Guardiola was dat dan nog na een tussenstapje met, uh, met, met de, de beloften van Barça, maar hij had toch op het hoogste niveau geen enkele ervaring uh, en die ervaring schuilt hem bij, uh, bij Guardiola maar ook bij Seedorf in het bezitten van die bagage, van die kennis, hè, uh, ja. van dat wereldvoetbal zoals dat vandaag evolueert. Een deel van de achterban van Milan zou niet voor Seedorf zijn, maar voor Van Basten. Die inmiddels met vallen en opstaan langzamerhand een ervaren coach is geworden. Wie geniet ja. uw voorkeur? Ja, Ik hoef het eigenlijk niet te vragen, dat wordt natuurlijk Seedorf. <laughs> ja, maar ik ben ook helemaal niet tegen. Ik ga het proces van Van Basten niet maken. Alleen uh, spreek tegen hem dat hij toch twintig jaar... Uit dat uh, absoluut hectische uh, topvoetbal verdwenen is en ik denk niet dat je uh, de tijd van 93 naast die van 2013 kunt zetten dat is zo veranderd zo versneld, zo uh, vernieuwd ook en, en volgens mij lijkt Seedorf echt een man van dit tijdperk te zijn die ik zie hem ook uh, in Armani pakken langs de lijn komen, desnoods. Hè? <laughs> Volgens de, de modeschool van Mi Milaan dan. Uh, hij is een man van deze tijd. Maar meneer Willems, dan dan nou schijnt Marten vooral erevoorzitter Silvio Berlusconi zich sterk te maken voor de komst van hem. Uh, moet je dan wel blij zijn? Ja, ja, ja, ja. Uh, <laughs> ik, ik niet. <laughs> maar uh, ja, Berlusconi is natuurlijk uh, iemand die hij tien jaar ook heeft meegemaakt als president. Het is ook merkwaardig dat hij toch dat vermogen bezat om met die, met die ff, toch toch wel ja, uh, dubieuze figuur op een of andere manier een relatie te ontwikkelen die, ja, dat hij daartegen bestand bleek te zijn, waar anderen daar toch aan ten onder gingen. Maar ik denk wel dat de rol van Berlusconi in de nabije toekomst toch uh, gaat hij de gevangenis niet in, dacht het. Uh, nou. Dat dat uitgespeeld is, hè? lijkt mij. Dus Zeedorf uh, zou een beetje de, ja, de man van het nieuwe Milan kunnen zijn... van het Milan nieuwe tijdperk, want ze moeten ook opnieuw beginnen. Dat is duidelijk, hè? Hartelijk dank. Raf Willems, hij is schrijver, hij is uitgever en voetballiefhebber. Op je buik liggend in een zelfgebouwde onderzeeër... Al watertrappend een record breken. Dat proberen studenten van de TU Delft. En verslaggever Jan Peels is erbij. Jan, hoe ziet het er daaruit? Ja, ik ben in Wageningen in een testcentrum. En dat is het Maritieme Onderzoeksinstituut MARIN. Nou, stel je voor een enorme bak water van uh, twee meter, 200 meter lang en een meter of uh, vijf, zes uh, breed. Dat is één van de testopstellingen zoals die hier staan. Verderop uh, kun je ook uh, met golfslag uh, kunnen ze van alles uh, doen. Nou ja, uh, als ik hier naar rechts kijk, dan ligt uh, daar die uh, onderwaterfiets. Zal ik hem maar even noemen. Die ligt erin. Uh, ze gaan zo meteen uh, testen. Maar vanochtend was ik al eventjes hier om te kijken hoe uh, de voorbereidingen waren. En toen uh, trof ik uh, een van de begeleidende duikers. Uh, die ging toen uh, met een slakkergangetje door het water. Hoe hard gaat u nu? Hoe hard gaat u nu? 3 km per uur, ja, ik kan het makkelijk lopend bijhouden. Maar ja, dit is dus niet de bedoeling, hè? Nee, precies. Dit, uh, dit is uh, ja, een duiker die, ons zwemmen, uh, uh, ja, die even aan het zwemmen is, even aan het voorbereiden is uh, uh, om straks onze testfase te kunnen gaan doen. Uh, nu... Kijs Bloemen is projectleider van de Onderzee. Ja, we gaan eens even kijken, want hieronder staat een hele stellage, daar hangt die onder, hè? Dat gaat dus een stuk sneller. Uh, ja, een stuk sneller, dat is veel gezegd, want we zitten hier op een tank die maar een breedte heeft van 4 meter. Dus uh, om het uh, allemaal ja, wat veilig te houden, gaan we bewust uh, niet uh, extreem hoge snelheden gaan halen. Die hebben we niet nodig voor de test die we gaan doen. Dus uh, ja, en als, als er iets mis zou gaan met hoge snelheid, zit je vrij snel tegen de kant. En dat we natuurlijk uh, te altijd voorkomen aangezien we over een maand onze recordpoging moeten kunnen doen. Mag ik heel even kijken? Um, ja, ik kan wel even. Kan dat even heren? Als ik hem beschrijf, ja, een, een soort rode uh, torpedo, daar lijkt het nog het meeste op toch, hè? U bent bezig met een klein stendig mesje. Wat met het doen? Ik ben even snelle reparatie aan het uitvoeren. voeren. Oei, snel kapot. Nee, de vin loopt iets aan. Een klein beetje de materiaal weghalen. En dan uh, moet hij soepel lopen. Een rode torpedo, dat, uh, dat heeft wel, daar heeft hij wat het meeste van weg, hè? Ja, dat lijkt hij inderdaad wel op. Wie uh, gaat er straks uh, in uh, fietsen? Die man die hieronder zit. Ja, ja. zit. Aha, kom er eens dus even onderuit. Waar is hij? Oh. En dat is? Uh, Jasper. Jasper. Jasper heeft een uh, duikpak aan, ja. duikbril op. Hoe gaat dat daar binnen, in die Tobedo, al fietsend? Ja, goed. Ja, ja, nee, vertel eens. Uh, nou ja, je ziet niet zo heel veel. Je kijkt echt uh, recht naar voren. Uh, maar je merkt wel dat je snelheid maakt. En het gaat uh, tot nu toe uh, wel goed. Er zit allemaal gewoon water in, hè? Uh, hij is watergevuld. Dus je moet met een uh, uh, perslucht moet je erin. Niet zoals bij een normale onderzeeën waarbij je gewoon uh, adem kunt halen. Hier moet je gewoon wel uh, je, je attributen aan hebben die je normale duiker ook aan heeft. Waarom is hij niet waterdicht trouwens? Uh, dat is uh, voor de veiligheid. Dat als hij waterdicht zou zijn, dan uh, is het een druktank. En dan moet die extra getest worden en dan kan ik er niet binnen 10 seconden uit. Het is een soort uh, torpedo met een open dakje. Ja, tot een cabrio. Wel, maar het dakje moet uiteindelijk wel dicht. Uh. Hoe hard ben je al gegaan? Uh, tot nu toe, dat zal het zijn. We hebben het nog niet echt gemeten, maar uh, waarschijnlijk uh, wel tegen de 10 km per uur. Oké, okay, maar dat moet een stuk sneller dus. Ja, maar we hebben nog niet het luik op gehad. Dus dat uh, gaan we zo meteen waarschijnlijk doen. Even terug naar Gijs. De Canadezen hebben dus uh, ruim 13 km per uur gevaren. Jullie willen daar nu natuurlijk overheen. Wat zijn dan de problemen die je moet overwinnen? Om um, um, uh, snel te kunnen varen dan hun. Uh, ik bedoel, denk de, uh, ja, Waarmee we denken dat we sneller. gaan. Normaal gezien bijvoorbeeld bij een auto. Dan probeer je het gewicht heel erg te verlagen. En bij een onderzeeër is je gewicht eigenlijk het volume water dat je verplaatst. Dus in die zin hebben wij ons gefocust op, uh, op een zo klein mogelijk volume. 2006 hebben ze, 2005, 2006, 2006 hebben ze ook een keer meegedaan. Toen kwam het in de buurt van het record. En we hebben nu een volume wat 20% lager is. Daarnaast uh, is ook uh, een belangrijk uh, punt... Uh, uh, de uh, luchtbellen die uit je duikautomaat komen. Die luchtbel gaat altijd naar het hoogste punt toe. Dus vanaf dat je een beetje begint te sturen, gaat die luchtbel je eigenlijk... Uh... Uh, oversturen, uh, waardoor je enorm veel. Uh, een bepaalde starteer. kant ingedrukt Precies, door, door de lucht. Word. Je wordt aan een bepaalde kant ingedrukt en wij hebben deze lucht uh, gecontroleerd uh, uh, afgevoerd. Ik zou uh, zeggen aan de achterkant eruit te duwen ja. heel hard. Ja, dat, dat, dat, dat, dat zou iedereen zeggen inderdaad, maar het staat, het staat letterlijk in de regels: je mag je lucht van je perslucht niet gebruiken om voor te sturen. Aha. Dus we hebben eigenlijk nu net uh, aan de achterkant waar de stroming al uh, ja, eigenlijk, uh, wat minder goed is, daar gaat hier aan de zijkant. Uh, uit. En het laatste punt waar we aan gewerkt hebben is onze schroef. We hebben hier uh, samen met het Marin een onderzoeker vanuit Marin, uh, die heel veel ervaring mee heeft, hebben een uh, schroef ontworpen uh, die uh, ja, eigenlijk ideaal is puur voor deze boot. En uh, daarnaast uh, is uh, waar iedereen een enkele schroef heeft. En als je een enkele schroef heeft, die draaien... ja, zag ik hier, er zijn dubbele propellers ja, je, je draait met een enkele schroef een, een bepaalde kant op en dan ga je eigenlijk ook een beetje sturing die kant op geven uh, op de romp. En... Okay, deze draaien tegen draad... draai tegen elkaar in. Dan krijg je die twee... Uh, Sturing tegen elkaar in en dan ga je weer recht. Zij uh... ja, al, we zitten hier in het uh, MARIN. Een instituut wat onderzoek doet voor uh, maritieme zaken in Nederland. Hè, waar wij allemaal als Nederland ook beroemd om zijn. Gaat deze onderwaterfiets ons nog iets bijdragen in dat geheel? Hebben we er in de toekomst ook iets aan als het gaat over de zeevaart bijvoorbeeld? Nou, dat is natuurlijk uh, moeilijk te zeggen wat, wat, wat je aan een uh, onderwaterfiets hebt. Waarschijnlijk in deze vorm als onderwaterfiets. Nee, maar de techniek? Uh, de techniek, wat wel uh, een belangrijk punt is dat de laatste tijd een beetje begint te spelen... is dat je met uh, het, uh, ja, het onderwateronderzoeken, het deepsea... Uh, Onderzoek wordt er wel gekeken naar kleine onderzeers. En uh, wat je merkt aan uh, de studenten die nu aan dit project meewerken uh, over het algemeen. Um, ga je studiezaken over normale boten. Dus boten die door golven heen varen. Een boot die helemaal onder water zit en onder zeeën, daar komen heel andere dingen bij kijken. Bovendien zorgt een project waarbij je uh, in plaats van alleen een, een onderzoekje voor een professor uit te voeren, ook daadwerkelijk iets bouwt en maakt. Uh, gewoon dat deze studenten straks. Ja, daar houden jullie van als studenten om... hè, zo hard mogelijk fietsen, zo hard mogelijk rijden met autootjes, allerlei, allerlei wedstrijdjes tegen elkaar, om elkaar uit te dagen, om de techniek te ja. verbeteren. Ja, ja, het is een combinatie inderdaad van de techniek te verbeteren, maar ook juist om uh, alle studenten te laten merken van je zit tijdens je studie heel veel te ontwerpen, maar tussen uh, de status dat je een tekening hebt en dat je daadwerkelijk uh, inderdaad een heel snelle onderzeer hebt, daar zit nog een hele stap met productie en ook na dit soort testen en het uh, uh, oplossen van uh, problemen bij in, en dat, dat merk je wel dat zo'n uh, team daar uh, heel veel uit leert. Een student, Grijs Bloemen aan het woord. Jan, wanneer gaan nu die studenten uit Delft dat record proberen te breken? Ja, dat hopen ze ergens tussen 24 en 28 juni te doen in Washington, in Amerika. En dan is dus de hoop dat ze dus meer dan 13,2 kilometer per uur gaan varen in die onderwaterfiets, Felix. Ik zou zeggen, het gaat die uitdaging aan. Dankjewel, Jan. Jan Peelt. Begit.fm Het is allemaal zo dubbel. Het is zo ontzettend dubbel. Aan de ene kant heeft iedereen misschien nu de indruk... dat ik pleit om euthanasie toe te passen op vrouw. Maar ik ben de laatste die haar kwijt wil. Echt, ik ben de laatste die haar kwijt wil. Dat is misschien ongelooflijk, maar ik wil dat dit. Ik wil niet kwijt. Echt niet. Maar ik wil dit ook niet dat ze dit doet. Dat ze dit nog moet doormaken. Kees van der Ende, in een zembela-uitzending uit februari. Hij wil dat de wens van zijn inmiddels de vrouw wordt uitgevoerd. Euthanasie maar is een arts verplicht gehoor te geven aan de wilsverklaring... van een inmiddels demente patiënt. Vorige week leidde die discussie opnieuw op. Aanleiding, een onderzoek van de artsorganisatie KNMG... naar mogelijke richtlijnen. Aangeschoven is scanarts Joost Meuwissen. Meneer Meuwissen, goedemorgen. Goedemorgen. Een scanarts, wat is dat voor iemand? Scan, dat is de afkorting van steun en consultatie uit energie Nederland. Dat betekent dat wij, zoals in de wet voorgeschreven staat... De, het oordeel van de onafhankelijke arts... met de beoordeling van de zorgvuldigheidseisen... kijken of aan voldaan wordt... en of dus de uitvoerende arts daarmee, daarmee verder kan. Vooraf? Vo, vooraf. Ook dus achteraf? Wij spreken, nee, niet achteraf. Wij spreken met de patiënt die een euthanasiewens heeft geuit. En wij overleggen met de uitvoerende arts... over of wij vinden dat aan de zorgvuldigheidseisen voldaan wordt. En wij geven steun aan artsen in Nederland die, met die vragen hebben over euthanasie. Heeft u er zelf ervaring mee met euthanasie? Ik heb zelf ervaring met euthanasie. Dat is alweer even geleden, maar ik heb het een aantal keren zelf gedaan. Dus u kan uit ervaring spreken? Ja, ja wel degelijk. Hoe is het nu geregeld dat u iemand te horen krijgt... dat hij dement gaat worden en op termijn euthanasie wil? Het is nu zo dat um, zolang iemand wilsbekwaam is... en dat kan ook nog zijn in het beginstadium van, uh, van dementie... Dan, kun je, dan zou iemand in dat moment een euthanasiewens kunnen hebben. En er zijn ook um, in Nederland casussen bekend... waarbij in dat geval ook euthanasie gedaan wordt. Maar dan praten we over het beginstadium van euthanasie. Ja. Dat is op zich ook een hele moeilijke beslissing. Want je beslist dan over, uh, over euthanasie bij iemand... die op zich nog best wel een wat langere levensverwachting heeft. En toch ga je dat leven heel erg inkorten. Anders ligt dit. Als iemand niet meer zijn wil kan uiten. Wilsonbekwaam, zoals het officieel heet. Nou, en daar gaat de discussie een beetje over. Want bij, de wet voorziet wel in de mogelijkheid. dat als je wilsonbekwaam bent. en je hebt dat schriftelijk nadrukkelijk vastgelegd. dat je in dat je een, een situatie kan verzeld raken. dat je uit een energie zou willen. dan biedt de wet daar mogelijkheden voor. Maar ja. het is niet zo dat daarmee de wens zonder meer gehonoreerd kan worden. Want in de wedstrijd ook... dat er nog steeds sprake moet zijn van ondraaglijk lijden. En dat, dat is het discussiepunt en waarschijnlijk. En dat is het discussiepunt dus. Maar je bent of wilsbekwaam... en je zit nog in het eerste stadium van dementie... Ja. of je bent wilsonbekwaam... Ja. dan is het een het stadium. Ja. Op het moment dat je nog wilsbekwaam bent... zegt u, dan wordt er ook soms wel ja, euthanasie ja. ja. gepleegd. In, um, vorig jaar, nee, in 2011 zijn er bij uh, 3700 keren euthanasie gedaan... waarvan 50, bij een waar 50 keer waarbij dementie een rol speelde. En mag dat dan? Nou ja, deze gevallen zijn door de toekomstcommissie... allemaal akkoord bevonden. Dus ja, dat mag dus. Maar ik neem aan dat dat vooral casussen zijn... waarbij er nog sprake is van een zekere wilsbekwaamheid. Ja, en als je wilsonbekwaam bent... dan wordt het veel en veel moeilijker. Dan wordt het veel en veel moeilijker. En dat komt ook omdat je... Uh, als je euthanasie doet, dan gaat meestal een heel lang en intensief overleg aan vooraf... tussen uh, arts en, en patiënt. En de, je wilt eigenlijk als arts die laatste instemming. Vlak voordat je de dodelijke middelen toedient... wil je eigenlijk een, een woord, een gebaar, een oogopslag voelen, merken... Dat, dat, echt, dat dit de wens is van de patiënt. Is het sluitstuk van dat hele voorbereidingsproces. Je kunt je voorstellen, als je die laatste instemming niet hebt dat dat heel moeilijk is. En voor sommige mensen ook... Uh, gewoon dan mee met hun geweten in de, in, in, in de knoei. Omdat je dan dood... terwijl je niet weet of degene die, die dat betreft... dat ook werkelijk wil. Je waarschijnlijk een wilsverklaring ondertekend. Een wilsverklaring, maar... een wilsverklaring is opgesteld op het moment... Uh, dat iemand gezond is. En op dat moment kijkt naar hoe, hoe zou het zijn als ik dement ben. Maar uh, het kan ook zijn dat je dat op het moment dat je dat situatie gevoedigt... daar een heel andere invulling aan geeft. Dus zegt u nu tegen mensen die dit horen en uh, die weten dat ze dement gaan worden... die die diagnose gesteld hebben gekregen... ja, doe het maar in het eerste stadium dat je nog wilsbekwaam bent? Ja, um, dat is moeilijk om dat zo te zeggen, maar ik zeg al... daar zit... En daar zijn de mogelijkheden met de huidige wet, zijn die, zijn daar wat, ja, dat klinkt te raar, maar zijn wel wat makkelijker. Dat wil ze onbekwamen, wilt, dan weet dat, je dus niet als arts of iemand echt ondraaglijk leidt. Je weet, niet, je weet niet of iemand leidt, je weet niet of die ondraaglijk leidt, je weet niet of die dood wil. En het probleem is dat omstanders vaak vinden dat dit mens onwaardig is... en dat de betreffende persoon dat zo ook niet gewild heeft... Maar dan weet je nog niet of er sprake is van lijden. En, en is dan ongewenst lijden of ondraaglijk lijden? Ik snap wel dat het voor omstanders heel moeilijk is... om te zien dat hun dierbare dementeert. Dat is moeilijk en dat blijft moeilijk... Maar dame, de partner ja. heeft het er ruim over gehad. Ook met u in dit geval. Ik spreek ja. u aan als, als uitvoerend arts, zou ja. ik maar zeggen. Ja. Uh, en, en de, de arts uh, kent de patiënt heel erg goed. Ja, ja. Nee, dus de, daarom. ik zeg ook niet dat er geen mogelijkheden zijn. Maar je moet wel. het is niet zo dat, dat een wilsverklaring voldoende is... om te zeggen van oké, okay, doe, het, doe het nou maar. En realiseer je wel dat het uitvoeren van... als er geen heldere wens, dat moment een hele een hele bijna bizarre bezigheid wordt. Ja. Maar de patiënt heeft juist die wilsverklaring ja. Ja. opgesteld... toen het nog kon, ja. voor het geval hij niet meer in staat is om die wil, ja. om die ja. wil te uiten. Ja. Ja. En dan kan toch die wilsverklaring niet gehonoreerd worden. Hoe komen we nou als samenleving uit zo'n dilemma? Nou, daarom is het ook goed. Het dilemma bestaat al, al, al langer. En er, is, er wordt nu overleg geweest tussen de KNMG en de minister. En er wordt nu een, een studiegroep geformeerd... om daar eens even op ons gemak naar te kijken. Want hoe zouden we dat kunnen doen? En je kunt je natuurlijk voorstellen... dat de wilsverklaring natuurlijk heel sumierig kan zijn... maar ook zeer uitvoerig. Je kunt het hebben over een gemachtigde die, die daarbij wellicht een rol speelt. Je Wat zou uw voorstel zijn? Nou... Dat is heel moeilijk om daar nou. Ik, ik, en je zou, wacht even. Je zou ook kunnen zeggen: van je kunt als omstanders ook goed in kaart brengen. van waar jij denkt dat het lijden van die persoon in zit. Maar ook in kaart brengen. zaken waar die persoon nog wel plezier aan kan, aan kan beleven. Maar ik neem aan dat die omstanders, zoals u ze noemt, ja? dat wel. Ja, tegen de omstanders. Ja, snap ik. Dat tegen de arts zullen zeggen. Ja, ja dat zullen ze zeker en, doen. En zullen zeggen: volgens mij, leidt zij nou of leidt hij ja, nou ja. ondraaglijk? Maar, hoe het ook zij, dat zul je nooit weten. Wij weten niet wat er in, een, in de psyche en in de, in de zielenroerselen van een demente omgaat. Ook niet bij dat moment van helderheid dat zo af en toe ja, plaatsvindt. Ja, maar goed, we dan als er momenten van helderheid zijn, dan wordt het alweer wat, ik zou zeggen wat makkelijker. Als die momenten niet meer zijn, dan, dan weet je niet wat er omgaat in het, bij een, aan de binnenkant van een, van een dement persoon. Dus die arts heeft op dat moment geen enkel half vast. Die heeft dus. Hou vast aan kennis en contacten met de persoon op het moment dat, die, dat er nog sprake was van gezondheid. Die heeft natuurlijk zijn eigen observatie van ben ik ervan overtuigd dat deze patiënt toch lijdt en, en, en, en, en ondraaglijk lijdt. En heeft natuurlijk ook, ook de steun van de, van de familie. Die wilsverklaring kun je nog opstellen op het moment dat je kerngezond bent natuurlijk. Ja, ja, dat maakt het ook zo moeilijk. En we weten ook dat mensen die uit hun ziek krijgen... in uh, situaties waarbij uh, mensen wilsbekwaam blijven. Hè, dus heel vaak is dat in de eindstadium van, de, van kanker. We weten ook dat ook die mensen vaak nog hun, hun criterium... waarop zij dat willen gaan opschuiven. Dus ja. het is niet zo dat, we, dat altijd wat jij in gezondheid zegt... ook geldt op het moment van ziek zijn. Maar als een wilsverklaring alleen dus... zeker in dit soort gevallen waar het gaat om dementie... niet genoeg is... Moet je dan niet stoppen daarmee? Ja, nou, misschien, moeten we, misschien komt er dat wel uit. Dat we zeggen, ja, dat willen we wel, maar dat, maar dat kan gewoon niet. Omdat we, we, we missen een heleboel dingen die eigenlijk juist zo belangrijk zijn... voor het op, op, op een adequate en goede wijze uitvoeren van, van euthanasie. Dat zou best eens kunnen. We willen het misschien wel heel graag, maar soms moet je iets vaststellen... dat iets niet altijd kan. Of moet je die wilsverklaringen niet oneindig geldig laten zijn? Um, dat, is, dat is dus ook wat ik ook al zei. Van, het hangt er vanaf hoe je de wilsverklaring opstelt. Heel sumier of zeer uitvoerig. Dat kan al heel veel verschil maken. Ja, de KNMG wil meer duidelijkheid voor artsen ja. en patiënten. Ja. En zeker voor artsen snapt ja, u dat. dat snap ik. Ja. Ik, ik zei al dat dus een euthanasie doen zonder die laatste instemming... een hele moeilijke beslissing is. En je moet bij euthanasie ook zo voorstellen... de dokter moet er ook meer verder... Het wordt vooruitzicht duidelijker als de wet wordt aangepast? En als, je, als, als de wet wordt aangepast of de richtlijnen worden wat duidelijker... dan kan je dat je daar wat meer steun aan hebt. En dus ook op die manier misschien wel wat makkelijker... Uh, in sommige situaties kun je zeggen, oké, okay, dit is goed. Ik vraag het u nog een, nog een keer. Ja. Uh, op welke manier zou die wet dan moeten worden aangepast? Nou, de wet hoeft niet, niet aangepast te worden. De richtlijnen? De, de, meer de, wat de commissie gaat doen is denk ik meer de, de, de richtlijn die er bestaat. Is even goed uh, tegen het licht houden en kijken. En welke richtlijn zou nou, dan moeten worden aangepast? Nou, de, dat er enerzijds staat dat uh, wilsel, bij wilse onbekwaamheid dat het kan. En anderzijds dat je. Um, um, Kijk, van hoe moet je dan die, dat lijden in kaart brengen? Ja. Wanneer is het ondraaglijk ja, want, en wanneer ja. is het onwenselijk? Ja, juist. Dat is een heel, heel belangrijke... ook als je met euthanasie bezig bent, ook voor, ook voor familie... Van is dit ongewenst lijden of is het ondraaglijk lijden? En iemand die zijn partner goed kent... Ja. die weet je, dat het ondraaglijk op is. Op zijn minst ongewenst is, dat snappen we. Alleen de arts. Maar, waar, ja. maar de arts moet het doen... Ga je hier ooit wel een duidelijke richtlijning krijgen? Nou, ik zei al, je zult nooit weten wat er in de... Althans, met de stand van wetenschap... wat er in de psyche van een demente omgaat. Dus je weet nooit of je daar het, of je daar het goede mee, mee doet. Maar je gaat wel iemands leven beëindigen. En dat is natuurlijk nu niet niks. Een uh, hele moeilijke discussie, een moeilijk dilemma. Ja. Er moet nog veel over gesproken worden. Joost Meuwissen, hij is kennarts. Dank nou. u wel. Het is één minuut over half twaalf. Dit is Radio 1. E. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Franse zanger Georges Moustaki is overleden. Hij had in 1968 een internationale hit met Le Metek. Moustaki schreef ook de tekst van het lied Milor, een van de bekendste nummers van Edith Piaf. Talloze Franse artiesten zongen zijn werk. Hij was de zoon van Griekse immigranten en hij heette eigenlijk Youssef Moustaki. Georges Moustaki was 79. Minister Timmermans houdt er rekening mee dat het Europese wapenembargo tegen Syrië licht wordt versoepeld om opstandelingen te helpen. Dat zijn die in de Tweede Kamer. Volgende week praten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken over Syrië en de landen zijn verdeeld over dat embargo. Ondernemers zijn dit kwartaal iets positiever over de economie. Ze verwachten dat de omzet en de export iets aantrekken. En ondernemers zijn ook wat minder negatief over investeringen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Kamers van Koophandel en werkgeversorganisaties. En wereldwijd doen de aandelenbeurzen een flinke stap terug. Beleggers verliezen hun vertrouwen in de economie. De Japanse beurs in Tokio kelderde vanmorgen met meer dan 7% en de Europese beurzen verliezen 2 à 3 procent. Dat zijn de hoofdpunten. Dit is de gids fm Met Felix Burders. Zometeen het gevecht om de Cup met de Grote Oren van 1996. En een massamoord op Australische paarden. Gisteren, was gisteren? Ja, ik dacht het wel. Draaide ik Janne Scha met een oude nummer. En dit wordt Speak Up. Apologize, compromise, stand in line, you're just fine. Not hungry, oh, you might allow yourself to speak up, speak up. You're in control, staying small, notes it's right, black or white. Simple dress is not too tight, oh, you don't speak up, speak up. don't hide your mouth behind your head Say Stay up all night, close the door, pace the floor. Oh, you don't speak up, speak up. Na nou, het uh, swingende A Place to Run From, dat ik gisteren draaide, de eerste single van Janne Schaas debuutalbum Speak Up. Vana, de Degids.fm. De wereld ontvangen. Ja, dan vang ik de noot. Goedemorgen. Je gaat ons meenemen naar Australië. Ja, om precies te zijn, naar Tempe Downs Station. Dat is echt een enorme ranch in de Australische Outback. Echt in het midden van het land, dus nou ja, ik zou, zou kunnen zeggen in de middle of nowhere. De meest nabijgelegen stad namelijk is Alice Springs. Nou, dat is meer dan 200 kilometer verderop. En daar in dat hele uitgestrekte gebied van die ranch. Daar is gisteren de omstreden ruiming begonnen van 10.000 wilde paarden. En die paarden die worden vanuit helikopters door jagers doodgeschoten. Nou, kun je je ook wel een beetje voorstellen dat veel Australische dierenliefhebbers het daar helemaal niet mee eens zijn. En waarom moeten die paarden dan dood? Nou, twee weken geleden uh, kwam deze kwestie van die wilde paarden die kwam in het nieuws. Uh, naar aanleiding van een, een publicatie van de Central Land Council. Die, uh, die beheert dat gebied. En die council die publiceerde uh, ja, eigenlijk wel behoorlijk gruwelijke foto's... van talloze paarden die door de watergebrek waren gestorven. Dus je zag allemaal karkassen op die, uh, op die foto's. Het zijn beelden van een surveillancecamera bij een drinkplaats... waar die wilde paarden uh, komen drinken. Ja, vorig jaar stond daar nog water in. Maar op die beelden van dit jaar zie je dat die drinkplaats helemaal droog staat... En daardoor sterven veel paarden een vreselijke dood. En de lokale autoriteiten willen de dieren verder lijden besparen. Al dus woordvoerder Chris Day. Our view is that it's more humane to have a professionally managed aerial cull than to allow the animals to perish and starve slowly. De overheid kiest dus voor eigenlijk voor de meest humane manier om dit af te handelen, namelijk een professionele ruiming in dat gebied. Dat liever dan de dieren langzaam laten creperen, al dus Chris Day. Ja, en wat ook nog meer speelt, is dat die hele populatie van wilde paarden die is ontzettend hard gegroeid en die, die richt ook schade aan aan de inheemse flora en fauna. En ook de menselijke bewoners van de Outback die hebben last van de vele paarden. Dat vertelt Narla Monks. Horses are a major problem out here. They're destroying a lot of the communities they turn the taps on they dig up piping and they're breeding <laughs> Ja, zij woont een, wel een eind weg van, van Tempe Downs, maar ook in de Outback uh, haar, haar gemeenschap ondervindt veel last van die wilde paarden. Het worden er steeds meer, zegt ze. Hè. En ze zijn vernielzuchtig. Wat ze doen, ze graven waterleidingen op om maar bij drinkwater te komen. Ze zetten ook wel eens waterkranen open. Nou, mevrouw Monks zou het helemaal niet erg vinden als de wilde paarden bij haar in de buurt ook zouden worden afgeschoten. Dat afschieten, is dat nou echt dan onder deze omstandigheden de meest diervriendelijke manier? Nou, sommige deskundigen zeggen dat, uh, nou, de lokale autoriteit, hè, die, die menen dat ook, maar de meningen... Een paar jaar geleden werd in een nationaal park werden 600 wilde paarden afgeschoten op eenzelfde manier vanuit een helikopter en dat ging er verschrikkelijk aan toe dat vertelde de plaatselijke boer Les Hume in de tijd. There, especially when you see horses being shot and not, not killed and crippled half a dozen bullets in the guts and everywhere. It's shocking really. Ja, de, hij was in de tijd zwaar onder de, onder de indruk van die hele toestand. Die paarden werden neergeschoten. Uh, maar eigenlijk verminkt, want vaak was het niet, uh, lukte het niet door de jagers... om ze meteen uh, dood te schieten. Dus het duurde lang voordat ze, voordat ze uiteindelijk stierven. En volgens deze boer was het echt schokkend wat daar gebeurde. Nou, dierenbeschermers die, die wijzen die methode van uh, die jacht vanuit helikopters dan ook af. Ja. Zij zeggen, ja, je kunt beter die, die paarden uh, vangen, hè, bij, bijeendrijven... zoals de cowboys dat doen, steriliseren... en dan zo de populatie onder controle brengen. Maar, Willem vaak, hoe komt het nou dat er juist zoveel wilde paarden voorkomen... in dat droge gebied daar? Ja, dan, uh, dan moet ik even een, een kleine duik nemen in de geschiedenis. De, de verre voorvaderen van, de, van deze paarden... die kwamen mee met de Britse kolonisten in de 18e eeuw. Zij hadden daar voor die specifieke omstandigheden van Australië. Dat ruige terrein en de droogte daar zo. Daar hadden ze een, een speciaal paard nodig. Nou, dat, dat werd gefokt. Echte werkpaarden. Ze werden gefokt in New South Wales. En daarom worden ze de Whalers genoemd. Het Britse leger was een, een grote afnemer van, van die paarden. Het waren hele taaie paarden. Die waren goed geschikt voor de militaire dienst. Tijdens de Eerste Wereldoorlog... 160.000 van die welers die gingen mee de oorlog in. en werden uh, gebruikt door de Australische en Britse legers. En de heldenmoed van die paarden die wordt bezongen door Eric Bogle... een eminente singer-songwriter. Time after time We rode through shotgun's shell We rode in the downtown town On their strong back ja, de, de, de roemruchte rol van die whalers. Uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog, ook tijdens de Tweede Oorlog. Die wordt nog altijd herdacht. Maar als werkpaard verdwenen ze zo'n beetje halverwege de vorige eeuw. Verdwenen ze uh, een beetje uit beeld. Uh, ze werden op de boerderijen niet meer gebruikt. En door het leger natuurlijk ook niet meer. En de paarden die overbleven, die verwilderden. En nu worden dus die roemruchte paarden van de leer als ongedierte afgeschoten. Ja, ze, ze worden echt gezien als een, als een pest. Uh, maar niet door iedereen. Uh, de Whalers Horse Society, de paardenbeschermers. die willen het, uh, Dit paardenras willen in stand houden. Die society die heeft nog geprobeerd... om de jacht op de paarden te voorkomen. Want volgens Elizabeth Jennings is de whaler horse... belangrijk Australisch erfgoed. En dat moet beschermd worden. De Wilers are een a ja, heritage horse because of the massive input they in onze colonial ontwikkeling als a Deze mevrouw Jennings van de Horse Society zei: ze begon een online petitie tegen het afschieten. Nou, die, die werd uh, bijna 12.000 keer ondertekend, inmiddels. Omdat het, uh, ja, dit, dit nieuws doet natuurlijk de ronde. Dus uh, dat wordt steeds meer. Uh, ja, die, die paardenbeschermers, dierenliefhebbers, zij pleiten ervoor: bij één drijven van die paarden om er een aantal te temmen, de rest te steriliseren. Maar tot op heden heeft die petitie niets uitgehaald. Gisteren is de jacht dus geopend en die zal naar Verluid een week of vier duren. De jarige Willem Frank ten gefeliciteerd. Dank je. Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Eline Vere, de stille kracht. Ja, dan denkt u onmiddellijk aan Louis Couperus? 150 jaar geleden werd hij geboren en dat was aanleiding voor het Louis Couperus genootschap om de schrijver onder de aandacht te brengen. In de Haagse Hogeschool wordt vandaag een symposium gehouden over de taal van Couperis. Verslaggever Robert-Jan is ter plekke. Robert-Jan Boy, ooit wel eens iets gelezen van Couperis trouwens? Ja, ik heb hem gelezen. Lang geleden. Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Eline veren, kan ik wel nog herinneren, maar ben ik niet ver in gekomen. Want ik vond het een beetje ingewikkeld worden met alle personages... Maar het geldt natuurlijk, ja, hier wordt gelachen door Mark van Oosendorp. Bekend uh, de taalkundige die zo meteen gaat spreken op het symposium. Zo so is het. Is dat een bekend fenomeen bij de coupeers? dat je de bomen door het bos niet meer kan zien? Nou ja, tegelijkertijd is het eigenlijk ook wel een beetje verbazingwekkend... want zo'n boek als Eline Veren dat schreef hij als een feuilleton ton in de krant. Weet je wel, iedere week een stuk in de krant. En juist daarom wordt ieder personage, wordt iedere keer als het voorkomt... wordt hij weer, ja, ja. weer net even een klein beetje geïntroduceerd. Want die mensen toen die moesten dus week voor week... allemaal al die verschillende personages uh, zich herinneren. We staan hier overigens in de, in de aula, bij de aula... Hier nog een soort koffieruimte waar ook allerlei boeken worden klaargelegd over couperus. En van couperus. En van couperus, en van, couperus. En van, couperus van alles. Maar om eventjes in de vorm te komen, misschien even een klein stukje voorlezen. Heel uh, graag. Altijd uit een graag. bepaald boek, ik weet niet wat Mark van Oostendorp... Uh, dit komt uit het boek De Berg van Licht. De Berg van Licht dat gaat over een uh, Romeinse keizer, een jonge keizer, een jonge god. De ja. werd altijd vooral enthousiast ja. als het ging over mooie jonge mannen. Ja. En uh, dit is een bijzonder fleurrijk geschreven boek... waarin zinnen staan zoals... Het zonlicht door vergulde tralies heen... scheen hel op de vergulde wanden der kamer. En de schelle kleuren der fresco's dansende kalipigen, schoonbillige androginen... zich achterom in laaggehouden spiegels beziende... scharlaakte, okerde, vleeskleurde, heviger op. Ja, ja, ja, ja. Mooi, toch prachtig, hè? Ja, prachtig. Ja, maar wat... nou toe. Ja. Waar hoor je dat nog heden de Waar, dag? Nou, Je hoort het helemaal nergens. En je hoort ook heel weinig over kopierens. Uh, ja, dat is maar in wat voor kringen je Ja, je nee, bevindt, precies. He? Maar dit <laughs> is anno 2013. Ja, maar je moet kan je... dat nog wel? Nou ja, ja, ik zou zeggen juist nu. Ja, dus nu iedereen een beetje hetzelfde begint te praten. Ja. Zouden we dat kunnen gebruiken? En je moet goed begrijpen, dit is, dit is bewust kunstmatig. He? Dit was. Niemand praatte zo in kopierestijd. Ook sterker nog, waarschijnlijk als je opnamen zou maken van mensen toen, die spraken helemaal niet zo heel erg anders dan wij nu. Maar wat is verder het kenmerk? Ja, de gezwolle taal, als je dit zo hoort kleurrijk Kun je het noem, ook noemen natuurlijk. Ja, en het is maar... zelfs, het is zelfs het is bewust kleurrijk. En er zit, dus wat ik de, het, aan het eind van die zin daar zit dus dat scharlaakte, ja. okerde, vleeskleurde. Dat zijn dus allemaal kleuren. Ja. Maar het zijn ook nog eens een keer allemaal werkwoorden. Dus dat geeft het allemaal iets enorm bewegelijks. Dus het is een soort stroom van kleuren en kleurtjes... Ja. die zo helemaal over je uitgestrooid wordt. Dat gaat u zometeen ook behandelen tijdens de lezing? Dat is een van de dingen die ja. ik dadelijk ga bespreken. En het andere is dat het... Hoe het het gaat ook heel erg over hoe het klinkt. Dus Hij, heeft heel erg, hij werkt heel erg met komma's en met allemaal mooie woorden. Klankeffecten, dwalm, vleeskleuren. Dat zijn, dat zijn allemaal mooie woorden. Dus het is ook iets vooral om naar te luisteren. Ja, hij moet ook, helaas hebben we daar geen opname van. Maar Cooperis, die moet zelf een heel bijzondere stem hebben gehad. Een beetje hoge, uh, vreemde stem. Maar mensen die vonden dat fascinerend om naar uh, te luisteren en vol, luisteren. En volgens mij hoor je dat ook nog als je De Berg van Licht leest. Ik heb begrepen dat er ook gesproken gaat worden over een hertaling. Ja. Om het allemaal begrijpelijker te maken. Ja, maar het, dat is volgens mij. Dus het, ga, het gaat natuurlijk helemaal niet om het begrijpelijker te maken. Het gaat voor een belangrijk deel juist, juist ook over hoe het klinkt. Dus ik ja, ik, het, ik vind het een heel vreemd idee om dat te gaan. Eh. Wacht even, daar komt een mevrouw: meneer Van Oosendorp even gedag zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hallo, Suzanne. O, komt u er even bij, mevrouw? U kent, u kent elkaar? Ja. Ook Koeper is liefhebster. Ja. En ik organiseer mede. Mede. Geen hertaling, zegt de Noosendorp. Ik snap het wel. Oh. Ik ben docenten heel lang geweest, trouwens. U ook. Uh, je, je laat het origineel intact. Dus als het kan helpen, zoals bij Moteltoulie gebeurd is, dat docenten denken: Nou, ik kan het weer behandelen. Ja. Ik kan het mijn leerlingen weer aanraden. Het en wordt weer een, be het gaat, wordt het weer wordt een beetje gelezen. Het wordt het minder. Maar als het helpt om. Het weer op de lijst te krijgen, en dan denk ik, dat moet je doen. Dan kennen ze kopiërs. En als ze die misschien mooi vinden dat ze dan later weer de echte gaan lezen. Wat maakt kopiëren zo aantrekkelijk als je die boeken nou, leest dan? Het is niet alleen maar aantrekkelijk. Het is mooi, zijn stijl, zijn onderwerpen beslaan een enorm terrein en zijn psychologie van al zijn personage. Die is fantastisch uitgewerkt. Vooral in de hertaling dus. Nee, ik zeg niet vooral in de hertaling, maar als dat zou helpen om leerlingen aan het lezen van couperus te krijgen, dan moeten we dat ook proberen in ieder geval. Ja, dus in de eerste plaats, ik geloof daar niet heel erg in, maar aan de andere kant, en als die de leerlingen... denk heeft geholpen, hè? Dus als, als het inderdaad zou helpen, ja, waarom niet? Zolang ik het maar niet hoef te lezen. Ik probeer het uit. Eén ding mogen duidelijk zijn. Zometeen hier op het symposium, discussie. Ja, oh zeker. Ik denk dat dit onderwerp de meeste uh, discussie zal uh, oproepen. Even één klein ja. dingetje, mevrouw, wat mij even ja. opviel. Kijk, er liggen die foldertjes ook met een ja. oudere kop van Copérus. Weet u op wie die lijkt? Nou, op Veen. maar wat nee. bedoelt u? Herman van Veen. Ja, nou, Herman van Veen <laughs> dan wel op hem, hè? Ja, uh. nou, nee, Herman, Herman van Veen is ook... <laughs> Is ook goed. Hij lijkt ja. op ja. helemaal van veen zonder ja. veel. Ja. De jongeren lijkt altijd op de ouderen. Veel plezier. Dank u wel. Dank u wel. Robert Jan Booij heeft een zin tussen al die Louis Cuperis-liefhebbers... waaronder Maak van Oostendorp. We gaan uh, bijna 50 jaar terug naar de Birds. Single van The Birds uit 1964 na. Mr. Tambury Man, All I Really Want to Do. Ook geschreven door Bob Dylan. De Is dit de laatste daad in deze wedstrijd? Van de Zarp? Nee, Van de Zarp niet. Juventus wel. De beker is niet voor Ajax na deze finale. De beker is voor Juventus. Maar was dat wel terecht? De Italianen wonnen dus na het nemen van strafschoppen... na het 1-1 gelijke spel na de wedstrijd en de RR verlenging. Ja, dat deden ze wel met behulp van doping. Dat zeggen althans Italiaanse wetenschappers... in het televisieprogramma Andere Tijden Sport. Al jaren doen verhalen de ronde over grootschalig dopinggebruik... door Juventus in het midden van de jaren negentig... maar er waren nooit positieve testen. En op verzoek van andere tijden sport... onderzocht een Italiaanse dopingspecialist opnieuw de bloedwaarden van de spelers. En daaruit concludeerde hij dat de selectie van Juventus geprepareerd was. Moet nu alsnog de cup met de grote oren naar Ajax. Ik vraag het aan Tonino... Uh, Gels, uh, Gelsumino, sorry, neem me niet kwalijk... van de Juventus Club Orange Hollanda, als het zo mag heten... de fanclub van de Italiaanse ploeg in Nederland... en aan Martin Koolhoven, hij is regisseur en Ajax-liefhebber. Meneer Gelsumino, goedemorgen. Goedemorgen. Kijkt u nog op van deze nieuwe ontdekking? Nee, nou, ik kijk ondertussen nergens meer van op. <laughs> Waarom niet? <laughs> nou, Omdat het uh, altijd stereotypisch het is of drugs of uh, matchfixing is ook heel erg in nu... dus uh, het verbaast me niks. Nee? Nee. Maar ja, we weten toch dat ze gebruikt hebben toen? Hoezo weten we dat? Ik heb specialisten horen zeggen... I think so. Dus dat is sowieso niet zeker. En als ze wel hebben gebruikt, dan zullen ze toch horen, zijn of niet? Nou, het was wel toch algemeen bekend dat er ongelooflijk veel gepakt werd door Juventus. Ja, maar het is algemeen bekend in de Nederlandse pers. Maar in andere persen misschien weer niet. Ik vind het super... Nou, ook in de Italiaanse pers destijds hoor. Ja, wel, ja, wel. Maar de Italiaanse pers is ook heel veel uh, gericht tegen Juventus de laatste tijd. En nou winnen ze weer een beetje. En nu staan ze weer in de picture. Plus doping is een heel, heel makkelijk uh, item nu. Dus daar gaan we ook op scoren. U vindt niet dat die overwinning van toen... zij het na het nemen van strafschoppen... anders voelt? Nee, voor mij niet. Absoluut niet. Het is wel zo dat uh, als het onomstotelijk vaststaat... dat het uh, dat er gebruikt is van middelen die toen tijds verboden waren... want dat is ook nog niet uh, zeker... Dan uh, de maatregelen zouden de maatregelen genomen moeten worden, want het moet wel eerlijk zijn. Aan welke maatregelen denkt u dan? Nou, sowieso straf. Misschien terug aan de Serie B of zo. daar hebben ze ook wel ervaring mee. Nee, het gaat nu om die cup natuurlijk. Oh, nou ja, als je, kijk, ik weet dat dit een van de laatste manieren is voor Ajax om die beker te winnen. <laughs> dus uh, dan zou ik het ook willen. <laughs> Martin uh, Koolhoven, kunt ja. u zich die wedstrijd nog herinneren? Ja, natuurlijk. Zeker. Hoe was dat? Ja, dat nou, was zo'n uh, slechte wedstrijd. En, uh, en als, eigenlijk was Juventus ook gewoon beter. Dus in die zin was het niet eens onterecht dat ze, dat ze, dat ze wonnen. Tenminste, dat vond ik toen. Maar ze waren beter omdat ze hard liepen. Ja. Nou, Goed konden draven. Dat is, dat is ondertussen, uh, kunnen we daar vraagtekens bij, uh, bij zetten. Ja, ondertussen? Ja, nou ja, eigenlijk is het, het is gek dat meneer uh, die, die ik net hoorde... dat hij doet alsof hij dat voor het eerst hoort. Maar Juventus is hier gewoon in, in 2004 volgens mij al voor veroordeeld. Alleen, uh, tenminste, er zijn de clubartsen die zijn toen uh, uh, veroordeeld voor het gebruik... ...toeschrijven van doping. Dat is toen gebeurd. Alleen is er nooit aangetoond dat in de finale uh, doping is gebruikt. En er zijn dus nooit individuele spelers uh, uh, aangepakt. Alleen als je nu hoort, wat, tenminste zoals ik het nu begrijp... ...is dat nog steeds, dat hele EPO-verhaal, wat, wat dan eigenlijk de enige nieuwe is... ...wat er nu is, dat is nog steeds uh, alleen afgeleid van... ...de, de, de, de, de waarden die, die ze in de bloed uh, hebben gevonden van destijds. Ja. En daaruit kun je concluderen dat het, dat het, uh, uh, ja, dat het niets anders dan, do, dan EPO geweest... ...ja, dat kan bijna niet iets anders zijn. Maar dat, volgens mij is dat nog niet hetzelfde als dat je bewijst dat iemand uh, daadwerkelijk gebruikt heeft. Dus juridisch gezien zal dat heel lastig worden, denk ik. U voelt zich niet bekocht als supporter? Ja, natuurlijk voel ik me wel bekocht. Alleen ja, het is, bedoel, het, het is op het moment dat iemand de Tour de France wint... geeft je volgens mij, de, de, dan pak je hem zijn medailles af of weet ik veel wat. Maar het is niet zo dat de nummer twee dan, uh, dan automatisch wint. Want eigenlijk, degene die natuurlijk het ook genaaid zijn, is Real Madrid. Die destijds de halve finale verloren van... Juventus. Misschien moeten we gewoon die finale opnieuw spelen. Dat kan ook. Gewoon Het Real Madrid en, en het Ajax van, van toen... dat die nu gewoon om de nieuwe finale gaan spelen. Ja. Dat lijkt me nog het eerlijkste. Goed voorstel. Maar goed, die beker <laughs> hoeft dus niet naar Amsterdam? Nee, dat is, vind ik ook een beetje onzin. Meneer Jelsumino, bij het wielrennen en een andere sporten... is dat ook gebeurd, hè? Overwinningen zijn later alsnog afgenomen... toen uh, dopinggebruik was aangetoond. Waarom zou Juventus dan een uitzondering zijn? Nou, maar, dat is, ik heb een vraag wat, u, uh, wat uw voorganger net zegt. Dat klinkt heel aannemelijk. Het is, uh, dat is ook uh, zo, hoor. Ja, wel, maar dat is nog niet bewezen. Dat is wat hij zegt. Snap nou ja, wat ik over die club had ze wel natuurlijk. Ja, nou, en de club had ze voetbal toen niet. Hebt u destijds die wedstrijd gezien? Ja, natuurlijk heb ik die wedstrijd gezien. Nee, nou ja, ik heb die wedstrijd gezien, ja. En? Wat bedoelt het... u, en? Nou... Ik vond Torricelli een van, de, een van de betere spelers. Maar Ja, die, had, die, die, die was wel heel erg gedreven. En ik vergelijk deze wedstrijd van Juventus tegen Ajax een beetje als de wedstrijd die ik onlangs heb gezien. Bijvoorbeeld Bayern München tegen, laten we zeggen, tegen Barça. Toen Bij Bayern München heb ik gewoon twee keer 45 minuten langs zien rennen. Maar echt als beesten hier rennen. Ik heb Robben meters zien maken die ik hem nooit zie maken. Nou ja, willen we daar over 15 jaar ook vraagtekens bij plaatsen? Dat zou best kunnen toch? Ja, ja ik vind het terecht. En dat moet ook iedereen doen als ze daar behoefte aan hebben. Ik heb genoten van een fantastische wedstrijd toen. Ik heb genoten van een fantastische wedstrijd van Bayern München tegen, tegen Barça. En dat vind ik heel mooi. En als ze we die wedstrijd gaan overspelen, Ajax tegen Real Madrid, is ook een fantastische wedstrijd. We hebben al een paar keer gezien de laatste tijd. Maar het blijft leuk. En die Tonicello van nu, die ging echt van, uh, van achter naar voren. En ja, weer waarom, terug, en weer naar voren. Waarom denk je dat ik die naam noem? Vanwege de doping? Nee, gewoon vanwege zijn inzet. En als jullie dat zien als doping, dan vind ik dat goed. Kijk, er kunnen heel veel vragen gesteld worden bij die wedstrijd. Je kan zeggen bijvoorbeeld, heeft uh, Angelo Peruzzi uh, die pinantisch gauw... omdat hij meer sprongkracht had door die doping? Of heeft Zilheim uh, hem gemist omdat, uh, snap je dus... Meneer over elk... alles is relatief, is, hè, zo te horen. Sorry? Ja, nee, ja, ik, ik, ik, het, het bewijst in ieder geval dat er, als, dat er destijds dus al met EPO gerommeld werd. En uh, ja, ik, ik, denk dat, ik, ik denk dat het naïef is om te denken dat dat nu niet meer gebeurt. Ik denk dat, er, dat, ik denk dat iedere topsport waar, waar veel geld in omgaat. en dat is bij voetbal zo dat daar uh, doping gebruikt wordt. Tonino Gelsumino van de Juventus, hoe heet die club precies? Juventus Club Orange, Hollanda. De fanclub van de Italiaanse ploeg in Nederland. En Martin Koolhoven, regisseur en liefhebber van Ajax. Hartelijk dank. U ook bedankt. Ik heb de vader iets maar weer eens doorgebladerd... om te zien wat er uh, komt op televisie vanavond. Nou, de Keuringsdienst van Waarde weer. Dat gaat dit keer over mayonaise. Althans, krijgen we dat nog op de friet? Nee dus, want meestal krijg je de frietsaus bij. Dat is te zien om vijf voor half negen op Nederland 3. Brandpuntreporten gaat over cardiologie... over de conflicten op cardioafdelingen... over ruzie in de cardiologen, over gesloten afdelingen... over de financiële banden met medische concerns. En dat is te zien om tien over negen op Nederland 2. En op België 1 vanavond een portret van Romy Schneider. En ze is niet alleen Sissy geweest, ze heeft fantastisch mooie andere rollen gespeeld. Vanavond op België 1 om half elf. Surf naar degrids.fm. Zometeen Jurgen van den Berg. De hang. De hang? De hang. Is altijd uh, raak. Zwitsers muziekinstrument. Echt fantastisch. 13 jaar geleden op de markt gebracht en nu al een mythische status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 Daar is over nagedacht. Ontdek jouw ideale elektrische Sparta. Doe de test op sparta.nl. VPRO Import presenteert de beste internationale documentaires. Vanavond een unieke kijk op de hoogste kringen van de Palestijnse macht. In VPRO Import, State 194. Vanavond om half twaalf op Nederland 2.